6 uur, René van Brakel met het NOS-journaal. VVD-leider Rutte heeft zich in de verkiezingsstrijd gemengd. In een interview met de Telegraaf zegt Rutte dat er in het programma van zijn partij... vanaf 2014 ruimte is voor lastenverlichting. De premier wil pas vanaf zaterdag campagne voeren... als het VVD-congres het verkiezingsprogramma heeft goedgekeurd. Rutte zegt al wel dat zijn partij iedere werkende Nederlander... honderden euro's belastingverlaging wil geven. Ook zou er meer spaargeld belastingvrij moeten zijn. De Griekse premier Samaras wil dat de Eurolanden en het internationaal monetair fonds Griekenland meer tijd geven om de economie te hervormen. In een interview met de Duitse krant Bild benadrukt de premier dat zijn verzoek om meer tijd niet wil zeggen dat Griekenland ook meer geld wil. Morgen praat Samaras met de Franse president Hollande en de Duitse bondskanselier Merkel, die een eerder verzoek om uitstel hebben afgewezen.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 Het ex-PVV-kamerlid Wim Kortenhoeven lobbyt in Nederland en in Amerika tegen Geert Wilders. Mede namens de Joodse gemeente Amsterdam wijst hij Joden in Amerika op het PVV-programma, waarin een verbod op ritueel slachten staat. In de Joodse gemeenschap in de VS zijn veel potentiële sponsors voor de PVV. Wilders spreekt van enorme rancune van Kortenhoeven en stelt dat het verbod op ritueel slachten ook al in 2010 in het partijprogramma stond weer nog? Een afwisseling van wolkenveld en zon, vooral in het noorden, kans op een enkele bij. Het wordt tussen de 20 en 23 graden. Dit was het NOS-journaal. Het NOS Radio 1-journaal. Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is woensdag 22 augustus. Goedemorgen. Het VU Medisch Centrum staat onder toezicht. Patiënten zijn er volgens de inspectie voor de gezondheidszorg niet meer veilig. Het bestuur wil nog niet reageren, maar we hopen dat dat vanochtend anders wordt. Volgens de Nederlandse Patiëntenfederatie moet dat bestuur trouwens maar opstappen. U hoort straks de voorzitter van de federatie, Wilna Wind. En met oud-inspecteur-generaal van de inspectie, Kingma, praten we over ziekenhuisbesturen en ruzie in de artsen. En verslaggever Mark Hamer staat vanochtend bij het AMC, waar spoedoperaties van het VUMC worden overgedacht. En lijsttrekkers gaan vanavond voor de eerste keer met elkaar in debat op televisie. Joost Vullings bericht over de verkiezingscampagne. Ex-PVV'er Wim Kortenhoef is trouwens bezig met een campagne tegen de PVV. Het midden- en kleinbedrijf. MKB meldt zich voor de verkiezingen met een pakket aan eisen voor de nieuwe regering. We spreken de voorzitter Hans Biesheuvel. En u hoort ook meer over die senatorskandidaat kandidaat die maar niet wil opstappen en niet wil opgeven tot eken. Dat en meer en het Radio 1 tot half tien. U kunt ons ook volgen via internet. Ga dan naar nos.nl. Ja, die omstreden republikein, Heking dus, blijft toch meedoen aan de verkiezingen... voor het senatorschap in de staat Missouri. Hij was een grote verlegenheid gebracht door zijn opmerkingen over verkrachting. Hij zei dat verkrachtingen zelden tot zwangerschap leiden... en dat abortus daarom niet nodig is. Wat ik van dokters begrijp is, it's het een rape. is. Het vrouwelijke lichaam heeft manieren om dat hele ding uit te schakelen. het vrouwelijke lichaam mechanismen om dat hele ding uit te schakelen. Zijn opmerking leverde hem veel kritiek op, ook binnen zijn eigen partij. De Republikeinse presidentskandidaat Mitt Romney viel hem publiekelijk af. Zijn comments over rape. rape uh, were waren offensive, and En ik kan niet overiging wat hij zei, ik kan hem Zelfs president Obama sprak over de uitlatingen van Akin. Ook hij had geen goed woord over over de opmerkingen van de republiek. Rape Er werd gedreigd dat Akin teruggetrokken zou worden uit de race om het senaatschap. Maar dat is niet gebeurd. Wel heeft hij in een reclamespotje zijn excuses aangeboden. Rape is an evil act. I used the wrong words in the wrong way, and for that I apologize. As the father of two daughters, I want tough justice for predators. I have a compassionate heart for the victims of sexual assault. The fact is, rape can lead to pregnancy. The truth is, rape has many victims. The mistake I made was in the words I said, not in the heart I hold. Kortom, hij bedoelde het allemaal niet zo. De vraag blijft natuurlijk of hij in niet onherstelbaar beschadigd is door deze hele affaire. De verkiezingen voor de Senaat in Missouri zijn op 6 november. Minister De Jager van Financiën heeft kritiek geuit op opmerkingen van SP-leider Roemer. SP wil de deadline voor het, aan de orde brengen van het op orde brengen van het begrotingstekort twee jaar uitstellen. Naar 2015. De Jager vindt dat geen goede mentaliteit. Liet hij gisteren weten bij Knevelen van de Brink. Als je die molensteen van die schuld steeds groter laat ja, worden... Jaar, is het vertrouwen weg. Twee ja, maar, jaar maar dat wordt iedere keer gezegd. Het ja, maar... is een beetje een manjana-mentaliteit. Laten we het niet volgend jaar doen, maar laten we het daarna doen. Of laten we het over twee jaar doen. Ja. SP-leider Roemer zei het onlangs nog stellig... de begrotingsregels zijn volgens hem niet bindend. Als wij dat hier in Nederland heel belangrijk vinden... om die economie een impuls te geven... dan laat ik me niet weerhouden door mensen in Brussel... die regeltjes belangrijker vinden dan mensen. En dat vindt de jager onverstandig. Volgens hem is de Nederlandse rente al opgelopen... door de opmerking van de SP-voorman. Dat we lage rente betalen in Nederland op dit moment... de laagste rente ooit, is te danken aan het grote vertrouwen. Ja, en die, liep, die, die rente liep toch een beetje op uh, op dat moment door die uitspraken. En dat kost ons gewoon geld als Nederland. De jager zei verder dat hij nog niet weet... of hij zelf weer de nieuwe minister van Financiën wil worden. Dat hangt volgens hem af van hoe groot het CDA wordt. Er valt geen geld te halen bij defensie. Er kan niet meer worden bezuinigd. Dat zegt minister Hille. Hij reageert hiermee op een enquête waarin driekwart van de kiezers zich uitspreekt voor verdere bezuinigingen op defensie. Volgens minister Hille is inmiddels de ondergrens bereikt. Nog meer bezuinigingen neemt volgens hem grote risico's met zich mee. Dan zijn we niet meer veilig. En dan, dan gaan er van de gaten in onze beveiliging. En dan gaan anderen ons uittesten om te kijken hoe ver ze kunnen gaan. En meer vraag ik niet. Ik vraag helemaal niet zo ontzettend veel. Maar ik denk dat het voor de Nederlandse bevolking, voor de Nederlandse samenleving... en ook voor onze Nederlandse economie goed is dat we ook de veiligheid... ook de externe veiligheid goed op orde houden. De minister pleit niet voor meer geld, maar wel voor in ieder geval hetzelfde budget. Ik zeg niet dat we die veiligheid extreem moeten maken. Maar onze veiligheid moet er gewoon bodem bij de boom zorgen. Dat ons land, ons, ons werelddeel veilig is. En dat wij voor de anderen doen wat wij verwachten dat de anderen ook voor ons doen. Nou, meer Want we vragen... zijn niet meer veilig als we nog verder teruggaan. Ja, en meer vragen we niet. Helen, dat er altijd rekening moet worden gehouden met terroristische aanslagen of cyberaanvallen. En daar moet ons land nog steeds tegen worden beschermd. Al dus de minister. In het Gelderse Doornspijk is gisteravond laat een vrijwilliger van de politie aangereden. Hij is bewusteloos naar het ziekenhuis gebracht. De man hield toezicht bij een wegafzetting toen die werd geschept. De weg was afgesloten omdat de brandweer bezig was met een grote brand in het dorp, vertelt een woordvoerder. Ze waren nog bezig met het nablussen. Vandaar dat hij daarbij een wegafzetting stond gepositioneerd op een buitenweg. Hij was goed zichtbaar. Wat we verder weten is dat hij daar is aangereden... en dat vervolgens de dader is doorgereden. Politie weet nog niet of het om een ongeluk gaat... of dat er bewust op de hulpagent is ingereden. Ja, daar is het nu nog veel te vroeg voor. We zijn uiteraard nu aan het uitkijken naar de bewuste auto. We weten dat het een zwarte of hier wel geval donkerkleurige auto is geweest. Ja, zodra we gewoon ook de collega hoop ik, hebben kunnen horen... kunnen we daar wat meer over zeggen. aangereden hulpagent ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie in Canada heeft de lichaamsdelen geïdentificeerd die vorige week in Toronto werden gevonden. De menselijke resten zijn van een alleenstaande moeder van 41, die de eigenaar was van een wellness center in de buurt. De vrouw werd twee weken geleden voor het laatst gezien, vertelt de politie. She was dropped off at her spa uh, on Friday, August the 10th, uh, and uh, as of Saturday, August the 11th, the very next day, her friends reported her missing. Ze was op 10 augustus door een kennis afgezet bij haar werk en is daarna niet meer gezien. Een week na haar vermissing ontdekte de politie het hoofd van een vrouw in een rivier ten westen van Toronto. De buurt is geschokt. Het is een a neighborhood for me voor de mensen die hier in deze area De politie weet trouwens niet zeker of de ledematen van de alleenstaande moeder zijn. maar hij zegt dat ook nog niet alle lichaamsdelen terecht zijn. De in Mali ontvoerde Nederlander Sjaak Rijke is te zien in een reportage van Al Jazeera. Ook twee andere gegijzelde mannen zijn op de beelden te zien. Rijke was te zien, maar niet te horen. Hij wordt door een verslaggever van Al Jazeera Jacobus en Sjaak genoemd. Rijker zegt volgens de Arabische zender dat hij gekidnapt is... tijdens een aanval op het hotel waar hij verblijf in Timbuktu. Hij vertelt dat hij tot nu toe geen contact heeft gehad met de Nederlandse regering. ChristenUnie benadrukt nogmaals dat samenwonende homoseksuelen... gewoon actief lid kunnen zijn van de partij. In het NCRV-programma Altijd Wat zei lesstrekker Arie Slop, dat hij het pijnlijk vindt dat zijn partij als anti-homo wordt beschouwd. Dat beeld uh, dat wij een anti-homo-partij zijn, ja. die vind ik, dat vind ik echt pijnlijk. Dat mag je best weten, dat doet mij zeer. Want ik hou van mensen, dus ik hou ook van homo's. Die horen erbij. Homoseksuelen moeten wel de partijlijn onderschrijven... waarin het huwelijk wordt omschreven als een van God gegeven instelling... zijnde een relatie tussen man en vrouw. Op het moment dat je onze uitgangspunten onderschrijft... en uh, je zegt van nou, ik sta voor, uh, voor de politiek die de ChristenUnie bedrijft... weet je van harte welkom... Slot voegde wel aan toe dat de beoordeling of een samenwonende homoseksuele kandidaat geloofwaardig is, blijft voorbehouden aan de plaatselijke selectiecommissie. Aan de beurzen die deden gisteren wereldwijd een stapje terug naar de gestage opmars van de afgelopen weken. Hoewel beleggers optimistisch zijn over de aanpak van de eurocrisis en de terugval van de wereldeconomie ontbreekt de overtuiging om de opgaande lijn door te trekken. De Dow Jones-index sloot een half procent lager. De technologiebus Nasdaq zakte drie tiende procent. Wordt in Japan volop gehandeld? Nikkei-index staat daar ook op een verlies van ruim een half procent. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is elf minuten over zes. Sportzomerhit en tune van de IJslandse groep... of Monsters and Men, tune van de Sportzomer op Radio 1... Een album My Head Is an Animal is de best verkochte CD tijdens het afgelopen Lowlands Festival. Nou, ook in die lijst: de Belgische band Triggerfinger. for you You my river running Van Het is kort over zes. Spanjaarden doen hun auto de deur uit. Simpelweg omdat ze hun geld beter kunnen gebruiken. En de tweedehandsautomarkt vaart daar wel bij. Tot nu toe werden zo'n 2,5 miljoen auto's verkocht in Spanje... en 70 daarvan was tweedehands. De komende weken kan dat percentage nog oplopen... omdat per 1 september de BTW op zowel gebruikte als nieuwe auto's omhoog gaat. Correspondent Jessica van Spenge tussen de occasions in een showroom in Madrid...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 Een mini. mini sí. Voor mevrouw zoeken ze een mini. <laughs> ze weten het nog niet zeker, want er moeten wel schooltassen inpassen. Dus het is ook wel klein. Maar wel een tweedehands? Ja, de laatste of De afgelopen jaren koop ik eigenlijk altijd een tweedehands auto. En dat bevalt prima. Ze zijn allemaal mooi opgepoetst, niet oud.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 Jullie verkopen veel? Mucho con respecto al anyo pasado y al anyo anterior de alrededor de un 40% más. 40% meer dan de afgelopen jaren. Entre 10 y 15 vehicles semanales. Tussen de 10 en 15 autos per week. Hay mucha gente que viene a vender el coche.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 Ja, ieder dubbeltje wordt omgedraaid in Spanje. Uh, handel in tweedehandsauto's, uh, dat loopt goed. Nieuwe verkopen ze er nauwelijks meer. Het is tien minuten voor half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Ex-PVV'er Wim Kortenhoeven Lobbyt in Nederland en ook daarbuiten, bijvoorbeeld in de Verenigde Staten... actief tegen de PVV. Kortenoever verliet de partij vlak voor de zomer. Volgens hem is de PVV een gevaar voor de Joodse gemeenschap. Gezien het pleidooi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 Ja, in een sms aan de NOS schrijft Wilders in een reactie... wat een enorme rancune bij Kortenhoeven. wat een zuurheid. Ik ga er allemaal niet op reageren, behalve de aantekening... dat het verbod op ritueel slachten ook al in ons verkiezingsprogramma van 2010 stond... en Kortenoeve toen zweeg en akkoord ging... en er blijkbaar geen moeite mee had om zo kamerlid voor de PVV te worden. Politiek verslaggever Michiel Breiveld maakte deze bijdrage... en de e-mailwisseling tussen Wilders en het Simon Wiesenthalcentrum Centrum... is op onze site na te lezen. <totstuk> give me something fun to Het was Brooke Fraser met something in the water. Het NLS Radio 1-journaal Sport. De honkballers van Kinheim hebben voor eigen publiek het Nederlands kampioenschap kunnen vieren. Haarlemmers versloegen Neptunus voor de vierde keer op rijd, werd 9-2. Kinheim ging niet als favoriet de finale serie in. En dat maakt deze titel zo bijzonder voor uh, bijvoorbeeld David Bergman. Heel bijzonder. Wij kwamen van heel diep uh, drie wedstrijden, verliezen en play-offs... Een kom je dankzij goed hongbal weer de, de Hollandseries in. En ja, je maakt het af in vier keer. Het is uh, onbeschrijfelijk voor ons. In één keer wouden we wel voor elkaar hongballen. En, en uh, ja, we doen het prima. En, ja, je ziet het resultaat. <laughs> het is echt geweldig. Ja, Omdat nou, de beslissing al gevallen is... worden de resterende duels in de Hollandseries niet meer gespeeld. Voor Borussia Gladbach lijkt het hoofdtoernooi van de Champions League ver weg. In eigen huis verloren de Borussen met 3-1 van Dynamo Kiev. Dat in de vorige ronde nog Feyenoord uitschakelde. Dynamo Kiev kan de riante voorsprong volgende week in de return verdedigen. Luc de Jong had een ongelukkige avond, want de Borussia spits schoot in eigen doel. Bij Venabatje zullen ze Dirk kuit dankbaar zijn. Hij scoorde en hield daarmee de schade beperkt voor de Turkse club... in de Champions League ontmoeting met Spartak Moskou. In Moskou werd het namelijk 2-1. Dat biedt nog wel perspectief voor Venabatje met het oog op de return in eigen huis. Spaanse wielrenner Alejandro Valverde is de leidersstruik kwijtgeraakt... in de vierde etappe van de Ronde van Spanje. Valverde smakte tegen het asfalt... toen de Sky-formatie peloton in waaiers uit elkaar trok. Hij verloor uiteindelijk een minuut op zijn concurrenten. Joaquim Rodriguez is de nieuwe leider in het algemeen klassement. abo renners Bauke Mollema en Robert Gezing staan 4 en 5... op 9 seconden van Rodriguez. abo ploegleider Adrie van Houwelingen wil nog geen kopman aanwijzen.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 Nou, het is in ieder geval geen kwestie van niet kunnen sturen. <laughs> uh, dat, dat kunnen ze best wel. En uh, ja, het is deels geluk. Uh, het is deels geluk. Je moet uh, het kun je deels ook afdwingen. Uh, vandaag scheidt het ook niet of uh, Mollema ligt erbij. En uh, vandaag wordt het al verder het slachtoffer. In de Tour waren wij het slachtoffer en... Ja, de ogen zijn vaak, eh, toch zeker in Nederland en terecht natuurlijk op ons gericht eh, als het eh, zowel als het goed gaat, maar ook als het minder gaat. En eh, wordt er wel eens vergeten dat andere remmers ook eh, dupe worden van valpartijen. Er staat trouwens nog een Nederlander bij de beste tien van het klassement. Laurens Tendam Vinden we terug op uh, de tiende plaats. En de Nederlandse basketballers hebben ook het de derde kwalificatieduel voor het EK verloren. En in Letland was in Riga te sterk voor Oranje. Het werd daar 85-70. Radio 1. Het NOS-journaal. Het is half zeven, Jan van der Putten, goedemorgen. Goedemorgen. VVD-leider Rutte heeft zich in de verkiezingsstrijd gemengd. In een interview met de Telegraaf zegt Rutte dat er in het programma van zijn partij... vanaf 2014 ruimte is voor lastenverlichting voor mensen met werk. Volgens minister De Jager kost een van SP-leider Roemer Nederland geld. Roemer sprak over het mogelijk niet betalen van een Europese boete. En door die uitspraken loopt de rente op staatsleningen op... zei De Jager in Knevel en Van de Brink. De Griekse premier Samaras wil dat de eurolanden en het IMF Griekenland meer tijd geven om de economie te hervormen. In een interview met de Duitse krant Beeld zegt Samaras erbij dat zijn verzoek niet wil zeggen dat Griekenland ook meer geld wil. En de politie in Canada heeft de lichaamsdelen geïdentificeerd die vorige week in Toronto werden gevonden. De ledematen zijn van een alleenstaande moeder die op 10 augustus voor het laatst werd gezien. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online.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 ANWB-verkeersinformatie. Nog geen meldingen van files, maar wel vertraging op het spoor. Want op het Intercity-traject tussen de Randstad en het noorden van het land... rijden er geen treinen tussen Nijkerk en Nunspeet. De vertraging is meer dan een uur. Dit komt door een aanrijding. Goedemorgen, het is drie minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Aan Frankrijk. De regering daar praat vandaag over de Roma-sigeuners. En dan gaat het vooral over huisvesting en werkgelegenheid. En daarmee wil de socialistische president François Hollande... zijn sociale en humane gezicht laten zien. De afgelopen weken zette hij namelijk honderden Roma het land uit... terwijl hij dat tijdens de verkiezingscampagne had beloofd dat niet te doen. Correspondent Frank Renaud bezocht een illegaal Roma-kamp ten zuiden van Parijs. Op een terrein verstopt in het bos. Je moet veel paadjes overlopen staan zo na, wat zal het zijn, 50, 60... Echte krot op een soort zandvlakte midden in het bos. Gemaakt van die krotten, nou ja, van planken hout, planken karton. De zeil is er overheen gespannen. Er zijn zelfs provisorische kachelpijpjes gemaakt hier uit. Het zeildoek steken voor de verwarming. En de mensen lopen hier een beetje rond. Er wonen hier naar een paar honderd mensen, is de schatting. Mevrouw, hoe lang woont u hier al? Ja, exactement. mois. En Ze is drie jaar nu in Frankrijk. En ze zit nu een maand hier op dit, ja, deze Krottenwijk, mag je toch wel zeggen. Maar ze gaat steeds heen en weer, van de ene naar de andere. Want ze wordt steeds weggejaagd in de ene plaats waar de Roma staan. En dan komt ze weer terug naar hier. Bent u alleen met uw baby? Nee, omdat ik zit in de, de familie. Nee, het is niet alleen met de baby, want ook de familie is er helemaal bij. De mevrouw staat hier voor een van de huisjes gemaakt van de deksel met het hele gezin. Vijf, zes kinderen buiten. Mevrouw, uw kinderen gaan hier ook naar school, heb ik begrepen? Ja, ik ben hier in Le France. C'est la Roumanie, c'est pas possible, il y a pas manger, il y a pas de travail, c'est difficile In Roemenië kunnen we niet leven, zeggen, er is geen werk, je kunt er helemaal niks beginnen, maar hier in Frankrijk wel en mijn kinderen gaan inderdaad gewoon naar school. Moi déjà explosion pour moi je sais pas la Roumanie, il y a pas de maisons, il y a pas possibilité avec pour partir les enfants. ik wordt uitgezet naar Roemenië, zegt ze weet ik niet wat ik met de kinderen moet want daar kunnen ze helemaal niet naar school. Pourquoi do je avoir venir toujours toujours toujours la police? Non, on va revenir avec Roland. Nou, jugement. Elisabeth legt de mensen uit dat ze voorlopig nog niet uitgezet worden. De politie komt hier dan wel vaak langs, zegt ze. Maar eerst moet de rechter zich er nog over buigen. voor deze mensen opnieuw hier weggestuurd worden. Elisabeth, u bent een van de hulpverleners die deze mensen hier helpt. Uh, dit wil de Franse regering nou gaan verbeteren, deze krotte wijk hier. Hè? Heeft u, gelooft u daarin? Nee, voor het eerst niet, want expuls. Nee, geloof we tot nu toe weinig van. We worden vooral mensen uitgezet nu het land uitgezet, de Roma. Là, ce enfin, ce bidonville-là, euh, a une demande d'expulsion fin du mois. En deze Krotwijk ook, moet het gebeuren. De autoriteiten hebben gevraagd of ze hier deze maand nog alle mensen weer weg kunnen doen. Soit ze retourneren en Roumanie, soit ze zullen ze expulseren, expulser, c'est-à-dire dat se retrouver dans la rue. Ze worden of op het vliegtuig naar Roemenië gezet... zoals met honderden andere is de afgelopen weken... of ze worden gewoon weer op straat gezet... zoals eerder met deze mensen gebeurd is. Maar Hollande had toch beloofd om alles te verbeteren... om huisvesting te zoeken en zo... en werk voor deze mensen te verzorgen? Maar voor moment, hebben hebben het. Voorlopig hebben we nog niks gezien van Hollande... wat hij echt wil doen dan. Nou, veel van de huisjes wonen gezinnen met kinderen... kleine kinderen, baby's ook nog overal... En één vader kwam nu even op me aflopen en vroeg of, hij, of ik misschien mijn horloge wilde ruilen met dat van hem. Elisabeth, denkt u dat ze op de hoogte zijn van de plannen van Hollande eigenlijk? Pas très bien. Maar en niet plus, heel erg. Ze zijn niet heel erg. op de hoogte en plus, ils sont pas très bien ze weten het niet heel goed, maar ze praten ook niet zo heel goed Frans. Dus dat is moeilijk voor ze. Ja, want wat ze hebben begrepen is dat Hollande had gezegd dat hij zou blijven. Want Hollande heeft tegen ze gezegd dat ze mogen blijven toen hij de verkiezingen won. Wat ze hebben, is dat de semaine dernière, een referendum Ze tribunal. En nu hebben ze allemaal een brief gekregen dat ze het land uit moeten. Ik denk dat Roland dat is, dat is het precedent. 9 precedenten. Zij zeggen zoals hij Oh, lui c'est leuk, c'est is heel leuk. Het is nu en ik heb de explosie gegeven. Waarom? Toen hij gekozen werd, Hollande, zonden allemaal te klappen hier. Want we dachten, daar zijn we blij mee met die president. En nu zet hij ons allemaal het land uit. Hier in Frankrijk. Van alle mensen die je in Frankrijk Correspondent Frank Renault in een illegaal Roma-kamp ten zuiden van Parijs. Franse regering praat vandaag over wat ze aan moeten met de Roma-zigeuners. Dan de crisis. Er gaan veel bedrijven door failliet, maar er zijn ook lichtpuntjes. Bij verschillende universiteiten bijvoorbeeld ontstaan veel nieuwe jonge ondernemingen. Zo ook in Twente, een van de oudste innovatieve kraamkamers van Nederland. Vorig jaar kwamen er op Kennispark Twente bijna 500 banen bij. Verslaggever Jeroen Schutijzer ging naar een boerderij in Enschede... voor een van de laatste uitvindingen. Daan Sistermans, we zijn hier op het boerenbedrijf. Wat voor innovatie kunnen we hier vinden? Een uh, mobiele laboratorium, wat we met de techniek van, uh, van de UT gemaakt hebben. Maar ik kan het u laten zien, dan gaan we daar naar de stal toe waar de koeien staan. Ik hoor helemaal niks. Nee, nou, daar staat een hele grote koe. <laughs> dat, is staat, stier, dat is een stier, hè? een stier. Dus maar daar zouden we bloed van kunnen prikken. Dit is gewoon een soort uh, iPad, hè? Het is een, een reader met een uh, touchscreen erop. Nou zoek ik een uh, cliënt op. Dan zoek ik een uh, selecteer dier. Dat zit er allemaal in. Een dier, Bertha 2? Ja, ofwel nl 12 en 7, een heleboel nummers. Maar kijk, hier kunt u zien, nemen dan een bloedje. Dat doen we dat druppeltje bloed, eigenlijk een druppeltje, doen we op deze chip. En dan starten we de meting. En dan kun je zien wat er in het bloed zit. Met name calcium en andere geladen deeltjes, calcium, magnesium. En dan kunnen we snel zien of die beesten iets onder de leden hebben. Ja, je kunt kijken wat het calciumniveau is. En dan kan de dierenarts, kan dat ter plekke doen. En Maria heeft er ervaring mee, onze dierenarts hier. En nog mooier is dat ze heel makkelijk snel data verzamelen, Informatie over de koeien. En heel veel data geeft heel veel inzicht hoe het gaat op het bedrijf. Klein chipje, grote innovatie. Even naar de dierenarts. Vroeger waren we de, de James Harriet, zeg maar. we werden gebeld. Er was een zieke koe, een verlossing. We gingen er naartoe, we maakten hem beter. Nu gaan we veel meer naar bedrijven. We maken een afspraak met de veehouder. Er hoeft helemaal niemand ziek te zijn, we gaan er naartoe. En we kijken of het goed gaat en waar eventueel dingen verbeterd kunnen worden. En daarvoor is dit programma zo mooi. Dus het is niet alleen dat chipje, maar wat er omheen gebouwd is. En dat is de toekomst, preventie. Ja, en wat kunt u dan opsporen, behalve kalktekort? We kijken naar de conditie van de koeien. We kijken of ze genoeg gevreten hebben, naar de pensvulling. Ja, of ze goed lopen, of de klauwen goed zijn, of ze, of ze gezond eruit zien, of ze, of ze zich happy voelen. Directeur Kees Eikel van Kennispark Twente. Waarom is dat zo belangrijk? Innovatie, nieuwe dingen ontwerpen. Ja, we hebben een, een, een westers land en we hebben een land met hoge uh, arbeidskosten. En, uh, ja, wij moeten veel toegevoegde waarde leveren op, op, op simpele dingen. Uh, productie van eenvoudige dingen die anderen ook maken... kunnen wij de slag niet winnen. Nieuwe oplossingen in de zorg... nieuwe oplossingen in informatietechnologie, nanotechnologie... dat soort dingen moet je beschikbaar maken voor onze economie. En dan hebben we groeikansen in Nederland. Dat zei André Kuipers, onze astronaut ook alweer onlangs. Uh, denk er toch om dat je je onderzoek... Uh, niet te zeer beknot, dat je niet te, te, te weinig geld uh, in je onderzoek steekt... en dat je zeg maar, dat te veel laat sturen door de belangen van de, van de industrie vandaag. Want de belangen van de industrie vandaag zijn hartstikke belangrijk... maar die zijn beperkt tot wat vandaag het probleem is. We moeten ook de kansen van morgen creëren. En die komen uit de omgevingen van onze hogescholen en universiteiten. U wilt meer geld, hè? Is er niet... Er is wel geld. Natuurlijk is er geld. Het is allemaal een kwestie van prioriteit. Staat het een beetje op de politieke agenda? Ja. Het staat wel op papier. Het staat op papier. Maar, eh, ik zeg maar in het geweld tussen de, de, de thema's als zorg en sociale zekerheid... krijgt het vinden wij, eh, toch maar matig aandacht. Meneer Sistermans, hoe lang heeft u daarover gedaan? Zeg zoiets uitvinden. Ik denk dat het een project van tien jaar is. Dat is op de universiteit ooit begonnen, ik denk ik wel tien jaar geleden. Werkt u zo langzaam nee, of is het zo moeilijk? Nee. Het is zo moeilijk. Kijk, aan de echte innovatie ligt een groot stukje research vooraf. En dat hebben ze hier op de universiteit ge gedaan. En wij zijn drie, vier jaar geleden begonnen met om voor dat stukje techniek eh, iets te ontwikkelen. En aan wie gaat u dit allemaal verkopen? Naar dierenartsen in Nederland. En hopelijk ook in het buitenland. We zijn al bezig in Engeland, in Duitsland, Amerika. U bent goed bezig, zo te horen. Ook al ging het niet zo snel. Ja, daar ben ik ook erg blij. Hoor. Ja, het gaat lekker daar ook. Dit jaar komen er weer honderden banen bij op het kennispark Twente. hoorde een verslag van Jeroen Schutijzer. Hongbouwclub Kinheim is Nederlandse kampioen, kon u net al horen. Ploeg heeft een roerig seizoen afgesloten met de hoofdprijs. Na een slecht begin en het ontslag van de coach Elko Jansen keerde tijd voor de club uit Haarlem. En het resultaat: een zegenreeks en gisteravond de beslissende wedstrijd om de titel in de Holland-serie tegen Neptunus. Nou, dan gaan we met de wedstrijd. Dames en heren, jongens en meisjes, heel hartelijk welkom op deze prachtige Hongkongavond. De wedstrijd dus tussen Kinheim en Neptunus. Servola door Strijk, door sout. Live op internet te volgen ook voor de mensen in Aruba. Hartstikke leuk. En de stand is 1-0 voor Kinheim, door die homerunnen in de eerste inning van.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 Kort er zo meer over. Eerste de verkeersinformatie, Dennis mooi. Goedemorgen. Goedemorgen, Lara. Hoe is het op de weg? Rustig denk ik? Ja, op? ja nog, nog relatief rustig, ja. want er staan geen files. Er is wel vertraging op het spoor en uh, op het uh, Intercity-traject... tussen de Randstad en het Noorden, daar is de vertraging. Want er rijden geen treinen tussen Nijkerk en Nunspeet door een aanrijding. En dat betekent een vertraging van meer dan een uur. Wat verwacht je verder voor de ochtend? Nou Heel veel mensen zijn nog op vakantie, dus uh, echt druk zal het uh, niet worden... tijdens deze ochtendspits. Er zal wel files zo... Uh gaan staan op de A50, richting het zuiden. Tussen de knooppunten Valburg en Ewijk, want er zijn nog steeds werkzaamheden aan de gang. En rond half negen nou, komen we op een handje voor files uit, denk ik. Oké, okay, tot later. Hoi, dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Message, baby, it's a sight to see you fade away. What the world is a spinning, catch you have to leave me behind. It'll get you in the end. It's God's revenge. Oh, I know I should come clean, but I prefer to deceive. your scene van de Het Monkeys. Tien voor zeven u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. In de Oosterschelde wordt begonnen met het bestrijden van de algenplaag die daar sinds een paar weken heerst. Het gaat om giftige algen, waardoor onder meer al een hond is overleden en mensen ook ziek zijn geworden. Afgelopen dagen is er een proef geweest met een methode om de algen te bestrijden en die is succesvol. We praten erover met de dijkgraaf van Waterschap Schelde moet ik natuurlijk zeggen. Twan Pollepaars, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Meneer Pollepaars, wat was dat voor een proef? Wat heeft u gedaan? Nou, van de duidelijkheid, de proef is te, niet in de Oosterschelde uitgevoerd... maar in een uh, kreek die uh, uitmondt op de Oosterschelde. Ah. En uh, in de kreek hebben we een klein stukje afgedamd En daar hebben we met waterstofperoxide de betreffende giftige algen bestreden. En dat is gelukt? En die proef die is uh, gelukt... En uh, dat betekent dat uh, met waterstofperoxide de allerg binnen twee uur wordt uh, bestreden. Vervolgens wordt uh, waterstofperoxide op een natuurlijke wijze afgebroken en is uh, na twee dagen ook niet meer uh, traceerbaar in het water. Mm, maar dat heeft op geen enkele manier nadelige gevolgen voor andere organismen in het water, want u zegt het breekt af? Nou, daar waren we natuurlijk ook bevreesd voor dat we daar dode vissen zouden zien uh, drijven. Maar dat is uh, eigenlijk meegevallen. Er zijn enkele stekelbaarsjes uh, wel uh, overleden. Maar we hebben het uh, moeten vinden in de dosering waterstofperoxide. Dus dat kun je zodanig uh, afstellen ah, okay. ja, dat de alg wel uh, doodgaat, maar de overige flora en fauna, inclusief de vissen, niet. Ja, dus het heeft wel even tijd gekost om, om die hoeveelheid af te stellen in die kreek, begrijp ik, bij de proef. Ja. Ja, inderdaad. Met de deskundigen van de Universiteit van Amsterdam, maar ook andere internationale experts, hebben, hebben we zodoende de juiste hoeveelheid weten te traceren. Hm. Maar, maar meneer Poppelaar, is dit nou niet een natuurlijk proces? Voelde u zich geroepen? Was het noodzakelijk om in te grijpen? Nou, het was wel noodzakelijk om uh, in te grijpen, omdat het water uit die kreek op de Oosterschelde loost. En ja, de Oosterschelde is ook een nationaal uh, park, dus ja, willen we de natuurlijke water wel zo goed mogelijk van uh, intact houden en ja. behouden. Want het was echt gevaarlijk? Ja, die Alk uh, die kan echt uh, gevaarlijk zijn als die tot, uh, zo heet dat, tot bloei komt. Wat, wat, wat gebeurt? Want we begrijpen dat er een hond al overleden is, mensen ziek zijn geworden. Wat, wat gebeurt er met mensen als ze uh, iets binnenkrijgen van die oog? Mm. Mensen in een bepaalde hoeveelheid die uh, alg binnenkrijgen, dan uh, kan dat echt uh, grote gevolgen hebben. Maar goed, dan moet u denken aan uh, ja, iemand die 200 liter water drinkt uit die kreek Aha, met de okay. betreffende alg. Ja, dat kan uh, verstrekkende gevolgen hebben. Maar, goed, nu... maar dat gebeurt niet zo gauw. Maar goed, nee. uh, bij een hond, is dat dus wel, uh, een hond is dat wel overkomen? Ja, bij die hond is dat waarschijnlijk uh, wel overkomen. Uh, een, een dier kan bij 6 liter water uh, al overlijden. En uh, schijnbaar is dat bij die hond uh, gebeurd. Bij, in, de, in, in de maakwand zijn toch uh, ja, nogal heftige concentraties van de alg uh, ontdekt. Ja. Nou, nu blijkt dus dat het bestreden kan worden. Uh, u weet nu hoe dat moet. Gaat u het nou ook, blijft u het bestrijden? Of, want je kunt natuurlijk ook al in een bordje neerzetten. Hè? Gevaarlijk water niet inkomen. Nee, de, we gaan het, de, de hele kreek die wordt nu uh, schoongemaakt. Dat zal dan... Uh, Medio volgende eens een beslag uh, krijgen. Dan wordt de kreek ook weer vrijgegeven voor, uh, voor, zwemmen, voor zwemmen en uh, dat soort zaken, vissen natuurlijk. En we hopen dat het daarmee opgelost is. Dus we gaan niet permanent met waterstofperuci dit werk. Nee. We hopen dat dit een uh, noodzakelijke eenmalige actie is. Goed. Hartelijk dank, Dijkgraaf uh, Poppelaars van het waterschap Scheldestromen. Goedemorgen. Oh, Oké. Okay. Het NOS Radio 1 -journaal. De ochtendkranten. De VVD wil iedere werkende Nederlander duizend euro belastingvoordeel geven. Premier Rutte noemt het een bonus voor werk. En daarmee mengt hij zich voor het eerst echt in de verkiezingsstrijd kunnen bestellen. Hij doet het allemaal in een... Interview, zoveel eruit gekozen met De Telegraaf. Zegt hij dat er in het verkiezingsprogramma van zijn partij... vanaf 2014 ruimte is voor zo'n lastenverlichting. En volgens Rutte is het glashelder. Wie werkt, moet dat terugzien in zijn portemonnee. En ook wil die spaargeld tot 35.000 euro belasting vrijmaken. Zaterdag is het congres van de VVD... en daarna wordt het verkiezingsprogramma definitief. En na zaterdag gaat Rutte dan actief campagne voeren. De PVV heeft een plan gelanceerd. Dat doen ze in het AD, een plan om overlast door asielzoekers tegen te gaan. Als het aan Geert Wilders ligt kunnen asielzoekers het beste worden opgevangen in het buitenland, bijvoorbeeld in uh, Roemenië. Volgens hem is de opvang veel goedkoper en de overlast zal dan in één klap over zijn. PVV-leider zegt dat zijn idee spectaculaire voordelen heeft. Elke asielzoeker die zich in Nederland meldt... wordt in het plan van de PVV meteen op het vliegtuig gezet. en Ze kunnen dan elders op hun verblijfsvergunning wachten. Volgens de PVV zijn er geen Europese regels... die het uitbesteden van asielzoekers verbieden. Het blijft natuurlijk de vraag of landen als Roemenië zitten te springen... om asielzoekers onderdak te bieden. De tippelzone dreigt uit het straatbeeld te verdwijnen... schrijft de Telegraaf vanochtend... Van de vijf laatste tippelzones zal die in heerlijk dit jaar nog sluiten. De gemeente Arnhem en Nijmegen willen van hun peperdure tippelzones af. En de zone in Groningen die loopt leeg. Prostituees zijn volgens de krant overgeleverd aan de illegaliteit... waar uitbuiting, verkrachting en moord op de loer liggen. En de gemeenten zijn ook niet meer bereid... jaarlijks hun vermogen te betalen voor de beveiliging... en het onderhoud van de tippelzones. De tippelzone kost de gemeente Heerlen bijvoorbeeld 3,5 ton per jaar. Reden genoeg voor de Limburgse gemeente om die tippelzone te sluiten. Arnhem en Nijmegen hanteren een zogenaamd uitsterfbeleid. Nieuwe vrouwen worden niet meer toegelaten... en de vrouwen die er nog wel werken... moeten zo snel mogelijk de prostitutie uit.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 VVD dan. Nog een keer. De VVD wil een onafhankelijk onderzoek naar de opbrengst van energie... die afkomstig is van windmolens. De partij ziet steeds meer aanleiding om vraagtekens te zetten bij het rendement, schrijft Spits. Door de onregelmatige windstroom kan windenergie nauwelijks... de pieken en dalen opvangen van het energiegebruik. Pleidooi van de VVD komt op het moment dat tegenstanders van windenergie... een brandbrief hebben gestuurd aan de Kamer. Volgens het nationaal kritisch platform Windenergie deugt de regelgeving niet. Als een woordvoerder mogen windmolens drie keer meer geluidshinder veroorzaken als snelwegen. Omwonenden zouden daardoor gezondheidsklachten hebben... en te maken hebben met een waardevermindering van hun huis. En dat is nou juist niet de bedoeling. En wijken in Rotterdam en Den Haag hebben last van een heuse spinnenplaag. Ongediertebestrijders zeggen in het Algemeen Dagblad dat het nog nooit zo druk is geweest met spinnen. Soms moeten mensen zelfs tot twee weken wachten voordat ze aan de beurt zijn om van de spinnen te worden verlost. Een ervaren spinnenbestrijder zegt in de krant dat hij het nog nooit zo erg gezien heeft, Dat terwijl hij toch al negen jaar in het vak zit. Omstandigheden voor de spinnen zijn nu gunstig omdat er veel insecten zijn. Uh, ja, die worden gegeten door spinnen en dus kunnen ze beter groeien en ook overleven. Na zeven uur in het Radio 1 Journaal uh, veel meer over het VUMC in Utrecht. Zonder toezicht gesteld door de inspectie voor de gezondheidszorg. Slechte uh, communicatie. Daar patiëntenzorg. veiligheid is in de problemen. Het VUMC in Amsterdam. Um, we horen Wilna Wins van de Federatie uh, Patiënten Consumentenfederatie. Zij vindt dat het bestuur moet opstappen, dat heeft gefaald. Spoedoperaties zijn inmiddels uitbesteed. Onder andere aan het AMC. En daar staat onze verslaggever.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 Dit is Radio 1.